12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kan terugkijken op een geslaagde eerste dag van de Tour de France. Zo'n 350.000 mensen volgden de tijdrit door het centrum van Utrecht. 178 bezoekers bezochten de hulpposten van het Rode Kruis. Ze waren onwel geworden door de hitte. Koning Willem-Alexander sprak bij de finish met Nederlandse renners. De tijdrit door het centrum van Utrecht is gewonnen door de Australier Rowan Dennis. Hij rijdt morgen in de gele trui op weg naar Zeeland, waar de finish is van de tweede etappe. In Den Haag hebben ruim 150 mensen meegelopen in de stille tocht ter nagedachtenis aan de Arubaan Mitch Henriques. Ze liepen van station Den Haag-Moerwijk naar het Zuiderpark. Daar lieten ze ballonnen op bij de plaats waar de Arubaan een week geleden door de politie hardhandig werd gearresteerd. Burgemeester Van Aartsen liep op verzoek van de familie niet mee. Wel gaat de burgemeester morgen bij de nabestaanden langs. In Tunesië heeft de president voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd. Dat houdt verband met de terreuraanslag op het strand bij Soes... anderhalve week geleden. Daarbij kwamen 38 mensen om het leven. Volgens de president is de veiligheid in Tunesië onvoldoende... om terreuraanslagen te voorkomen. De noodtoestand moet het land behoeden voor ineenstorting... zei hij tijdens een tv-toespraak. De eurosceptische partij Alternatieve voor Deutschland, AfD, heeft een ruk naar rechts gemaakt. Op de partijdag in Essen werd de rechtspopulistische Frauke Petri gekozen tot partijleider. Enkele gematigde leden hebben gezegd dat ze de partij nu gaan verlaten. De 40-jarige Petri wil het recht op abortus beperken. Ze is tegen het homohuwelijk en vindt de islam niet verenigbaar met democratie. Het weer in het oosten en zuidoosten kans op een enkele onweersbui. koelt af naar 18 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag broeierig. En zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Het wordt 25 tot 31 graden. Na de buien koelt het flink af. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit.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 That's no good. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Que ik ben zo blij dat tengo que decir. Ik tu despedida para mí fue dura. bent. que te llevo a dat luna y yo Ik ben zo blij That girl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 C'est du son. Eh hey, hey. contre les pompes mm -hmm. qui me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 In 여자, 커피 한 여유를 een 풍경 여자. 심장이 뜨거워지는 여자. 여자. Op Gangnam Style. Mooi, pus, en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 Hey, hey, sexy lady. Hop, hop, hop, hop. Open Gangnam star. Hey, sexy lady. Hop, hop, hop, hop. Hey, hey. Open Gangnam star. Let's go.